Dit is Goldse Kringen, het programma waar de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Dimfie van Loon, Bernard Hobben en Gerard de Groot. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Goldse Kringen gepresenteerd door Dimfie van Loon en Bernard Robben. En we hebben een drietal interessante gasten met evenzo drie interessante onderwerpen. Het gaat namelijk over uh, uh, mainframe, de nieuwe huisvesting van mainframe. Er is toch de laatste tijd bollig het over geschreven over mainframe. En niet altijd in positieve zin, maar daar komen we dadelijk naar op. Veronique Haltmaat is een van de gasten en André Walraven, twee bestuurders. En het andere onderwerp is Bob Meiling over gelden voor helden. En Bob is bekend van het glazen huis, van, van oudsher. Uh, ja, dat is al. Uh, is van al even oudsher, gelegen. ja. Dat voelt <laughs> al als oud. <laughs> Oké. Okay. Maar we beginnen altijd met een. Uh, Hondje, wat was er in het nieuws? Het liefst lokaal nieuws, mag ook ander nieuws zijn. En dan uiteraard uh, Ladies First. Wat jij er nieuws te melden? Um, nou, Ik heb um, weinig nieuws gevolgd. Het was een drukke week. Sinterklaas was op bezoek uh, thuis. Ik heb vier kinderen, dus uh, daar hadden we druk mee. Uh, veel gewerkt, maar het was toch wel één ding wat voor mij uitsprong. Een klein persoonlijk tintje is de opening van de nieuwe horecagelegenheid uh, op de Hovel. Uh, mijn broer is daar een van de uh, partners in, dat, in die zaak en uh, ja, ik ben gewoon blij dat ze gestart zijn, uh, kleinschalig ja. weliswaar. Ja. Dus het gaat uh, over een paar weken helemaal open, maar ik denk een leuke aanwinst uh, voor Gorlen. Dus ik vind, ik vind dat het is een geweldig pand geworden Ja, ja ook, hè? zeker. Dat het, ja. was het al, maar ja. Ja, ja, ja. Het mooi, uh, mooi aangepakt. De rechterkant ja. is zeg maar, een beetje de koffiecorner ja. is, is geopend en het restant volgt. Ja. Ik ben razend benieuwd. Ja. Ik vind het wel een aanwinst voor, uh, voor Gorlen en ja, voor het Kloosterplein. Ook. Mooi. Ja, wacht, wacht, ja. daar noemen we het dan het horecaplein. Hè, in ja. plaats van het ja. kloosterplein. Maar wanneer wordt ja. ja. het open? Het is nu al, uh, zeg maar, uh, de, de rechterkant is open. Hè. Dus ja. meer de lunchroom. Uh, en uh, volgens mij uh, in, rond de kerstdag, de tweede kerstdag, uh, de rest van, uh, oh, van de zaak. Okay. Maar helemaal precies weet ik het niet. Dan zouden we volgens mij nog slag ja, Maar dan moet ik armen. nog even bij je broer langs dan voor ja. sponsoring en zo. Ja, kun je ja. doen. zeker, ja. ja. ja. Altijd je kans nemen. Oh, een, broer, een broer van jou. Een broer van die, die... mij is een oh, van de partners in de zaak. Ja. Leuk, ja. Leuk. en Mijn ex-schoonzus uh, no. ook overigens. Ja. Nou, we wensen hem alvast vanuit deze zijde heel veel succes. Hè? Op het horecaplein in, in Goor. Ja, mooi. Mooie aanwezig <laughs> denk ik. ja Andreas, jij nog nieuwtjes? Nou, nieuwtjes. Of ja, nieuw, voor... een nieuwtje mag, mag of, alles voor zijn. Voor mij is het in ieder geval helemaal nieuw dat ik hier ben. Ik, er gaat hier een wereld voor me open. Echt waar? Is zeker. Je kende um, deze studio niet? Nee, ik had hier nog niet van binnen gezien. Ik wist van het bestaan. Uh, en ik uh, heb nu voor het eerst kennis gemaakt met wat golskringen is en betekent. Dat kende je ook niet? Nee, maar ik voel me er wel meteen thuis. Dus nah. dat, dat, dat komt helemaal goed. Moeten wij toch iets van doen jongens? komt Dan, helemaal ja. goed. En ja, wat, ik, ik woon nog niet zo lang in Goorlen, maar Hoe lang? Uh, Hoe lang? Uh, zeven jaar ruim. Hmm. Hmm. Ja. En eh, ik vind het eigenlijk wel de beste buitenwijk... van Tilburg, zal ik maar zeggen. Oh, dat maar... Klinkt ons in we Tilburg door. gaan annexeren, schat ik zo. Zal ons een nieuwe burgemeester... een onaardige opmerking geven? Nee, doen, dat maar, is juist nou, een nou, een hele een positief. Al positieve... Ik zou niet meer terug willen. Ik vind het geweldige ja. plaats om te wonen. Ja, ja, ja. Wat, wat is voor mij een nieuwtje? Dat, dat is misschien voor anderen geen nieuwtje meer. Maar wij hebben buren. Echt paar hutten. En dat heeft een jaar of twee geleden... Uh, ...het restaurant uh, Brownies and Downies opgezet in oh, uh, de, ja. oh, de ja. en dat, Nou, ik, ik vind dat ze dat uh, geweldig doen. En nu las ik weer dat ze weer een prijs hebben gehad. En dat komt ze zo toe. Nu was het weer een prijs omdat ze uh, zeg maar hun hele restaurant zo ontzettend goed op orde hebben. Als het gaat om hygiëne en allerlei voorschriften. Dat doen ze helemaal volgens alle kwaliteitseisen die erbij horen... Nou, daar wil ik ze langs deze weg van harte mee feliciteren. En ik hoop dat veel mensen daar elke keer naartoe gaan. Ja. Ik heb geen aandelen. Het is een heel sympathiek restaurant. Ja. En ik, ja. ja. Nou, hartstikke aardig. Leuk. Nou, dat is een leuke opsteker voor ze. Bob, heb jij nog nieuws te melden? Nou nee, nou, nieuws niet echt. Uh, het, het, het jammere is dat ik het uh, lokale nieuws van uh, Goorlen niet echt kan volgen. Wij wonen in een buitenwijk van Goorlen, <laughs> in de Poppel. buitenwijk. <laughs> <Ja, laughs> uh, ja. En uh, daar kregen wij voorheen altijd het Goorlesbelang. Uh, maar ja, dat is misschien dan wel het nieuws voor heel veel mensen in Goorlen dat wij dat tegenwoordig niet meer krijgen. En uh, dat is op zich wel jammer, want daarmee uh, raak je wel een stukje betrokkenheid kwijt. Terwijl hij wel volgens mij in het uh, verspreidingsgebied uh, zit van, van, van God's belang, hè? Voorheen Poppel, wel. wel bij, Voorheen hè, wel, ja, maar het is toen het is overgenomen. Hè? Dus, ja. uh, en, en sinds dat uh, uh, moment zeg maar, is het uh, bij ons uh, gedaan. Ja. En oh. het jammer daaraan is dat je dan ook dingen mist, uh, zeg maar, van, ja. uh, van hier. Ja. Ja. Ja. Terwijl wij toch wel erg op hoorlijk gericht zijn. Sowieso ja. heel Poppel dan. Ja. Dus dat is jammer, dus dat is eigenlijk wel een nieuwtje. Dus misschien als ze dit horen, kunnen ze er nog iets mee. Ja. We zullen er kont van doen, ja, hè? Ja, ja. Ja. Dim, had jij nog nieuwtjes? Ik heb er twee, Bernhard. Nou, bars los. De eerste is dat ik het ontzettend leuk vind dat vanwege een burgerinitiatief, ondersteund door Contour de Twerm, er een afhaalpunt van de Voedselbank in Goorlen komt. Het, zodat de mensen in Goorlen die gebruik maken van de voedselbank niet naar Tilburg hoeven, maar het hier kunnen komen ophalen. En ik vind het heel leuk dat dat door een burgerinitiatief op die manier uh, ontstaan is. Weet je ook waar dat komt? Of? Het ik, nee, dat bekend, was nog het niet bekend. bekend. Waar nee. Het was in samenwerking met uh, Contour de Twerm, dus nee, die, die ondersteunt die, ja. dat initiatief. En Misschien komt het wel in het gebouw waar Contour de twerren nu ook zit. Ik, ik ja, weet het niet. Het voormalige wit kaasgebouw is dat. Ja. En is het lijn voor nu rond de kerst of is dat een nee, permanent... Nee, het is permanent. Oh, er ja. zullen veel mensen blij mee zijn. Ja, ja. dat denk ik, ook, ja. denk ik ook. En mijn tweede heeft wel met de kerst te maken. Ik las in het Brabants Dagblad volgens mij... dat basisschool De Elsen in Tilburg... Uh, de kinderen van die basisschool gaan allemaal een cadeautje uh, maken, kopen voor, een, uh, voor kinderen die het minder goed hebben. En het leuke vind ik daarvan, omdat dat een oude werkgever van mij is, is dat Pater Poels die gaat de cadeautjes uh, rondbrengen bij de gezinnen waar hij normaal uh, alleen het brood brengt. Gaat hij nu ook op bij de gezin Op de fiets. Op, op de fiets gaat hij dat doen, ja. ja. ja Nog ja. steeds, hè. Ja, ja. Het is volgens mij 86 of zo, of 87. Ja, wel tegen de En dat gaat hij dan deze keer niet in de nacht doen? Ja, nou... <laughs> er stond in het artikel van... Uh, hij gaat dit keer niet uh, om één uur s'nachts uh, het brood rondbrengen... <laughs> ja. maar de kerstcadeautjes voor de kinderen. Hmm. Ja, nou, dit vond ik echt leuk. Zo'n zo samenwerkingsverband tussen zo'n basisschool... En uh, hetgeen wat Pater ja. Poels in uh, Tilburg doet, ja. uh, leuk. ik vond het echt heel leuk. Sympathiek? Ja. Dat was jouw nieuws? Of heb je nog meer? Ja, ik probeer altijd met goed nieuws te komen. Ik heb ook het slecht nieuws over Eritrea, over uh, niet. de vluchtelingen hier. Doe ik <coughs> me niet. Doe ik maar niet. Er is al zoveel nieuws van, hè? Ja, dat, is, dat vond ik... Uh, Akelig nieuws om te horen. Okay, nou, dan ik doe ik, altijd uh, goede nieuws. heb ik nog een, een paar nieuwtjes. Ik vond, eigenlijk, ik vond een hele oude print van uh, onze pa. En onze pa was uh, de print van de week Kees Robben. En uh, die heeft in die heeft, die, uh, die de kant gestaan op 30 oktober 1981. 3 november 1981. Lokale omroep Golen van zwart-wit naar kleurentelevisie. Met een klein gedichtje <lacht> eronder. En na nummer niet geen gezever, gezeur over rood, wit of waar We bekennen voor het dan gewoon kleur. Ik weet niet of, of die in... Ik vond het een hele aardige, hele aardige... Toen nog eens laten zien. Leuke print. Nou, en dan het, het andere berichtje vond ik toch ook wel uh, een beetje uh, zorgelijk. Uh, in de krant van 8 december. Uh, de gemeente geeft geen vergunning voor de overkapping bij restaurant Casa di Renzo. En daar nou begint het weer. Hebben we een leuk verbouwd restaurant, de Oude Villa Sperber? Daar staat iets bij waar mensen een, ja, een, een sigaretje onder kunnen roken. En het moet, moet worden afgebroken. Zowel de Omgevingsdienst als Monumentencommissie hebben een negatief advies gegeven over de overkapping. Ja. Eigenaren zijn niet op de hoogte gesteld van het scheermerk, maar dat staat in de krant. En de eigenaren weten dan nog van niks. Ik vind het dat, dat dus niet kan. Maar goed, helaas gebeurt het. De eigenaren laten, en ik geef ze groot gelijk. Desgevraagd weten dat ze in elk geval bezwaar aan gaan tekenen. Als we grote parasols neerzetten, al dus de familie, wordt het zicht helemaal ontnomen. Lilianne van Huygevoort. Ik vind het vervelend, zat er een uh, leuk uh, horeca-etablissement en wordt er weer even wat ja. gesch... Ik vind het jammer dat het gebeurt, maar het is, is niet anders. is dat op esthetische gronden? Of, uh... Ja, kennelijk. Ja, ik, ja. De, de Omgevingsdienst als de Monumentencommissie... Hmm. Nou, ik je weet kunt, je uh, denkt, als je die uh, staat, uh, is, is nou, het hier ja. staat, het is zo'n frame. Het zo eens zo aardig uh, eruit zien. Ja. Het is verrijdbaar, dus het kan alle kanten in. Ja, als mensen even een strootje willen roken, dan kunnen ze naar buiten. Ja, dan kan dat kan dan straks niet meer. En waarom dat nou niet mag? Om je daar als ambtenaar apparaat druk over te maken, gaat mij weer te ver. Ik hoop dat ze allemaal luisteren. En <lacht> ja. uh, Mark, de niftenburger helemaal. Begin avond. maar eens goed, jongen. Veel en draai die rare avond. besluiten ja. terug, hè? Hè? Huh? Ja. We hebben het veel over restaurants vanavond. Ja, Zo, ja. Hè? moeten jullie ook e, nog een overkappen? E, met Ja, er is ook wel wat te doen met de luifel. Uh, oh ja, toch ook al. Ja, ja, Kijk, ook je, nog ja. eentje. Ja, ja. En dan even kijken, wat had ik ook nog? Ja, daar vond, ik, daar vond ik een hele trieste mededeling. Ik heb de kennis hier in het Gorse, die uh, voor Thebe uh, actief zijn voor de maaltijdenservice, brengen maaltijden rond. Die zijn met een enige tientallen mensen, zijn die, uh, zijn die bedankt, hartelijk bedankt. En dat gaat nu gebeuren door betaalde krachten. Dan zakt je broek af. De vrijwilligers waren afgedankt. Die waren wekelijks bezig om en om met maaltijden rondbrengen. Ik dacht ongeveer dat ik praat over twintig tot dertig mensen. Ik zag ze vanmiddag bij elkaar zitten daar bij, bij Tebe. Dus ik ga me nog eens richten tot Saskia Berkers. zij is de huidige directrice van, uh, van Tebe. Wat is daar nog aan de hand? Ik bedoel, Dan zou ik zeggen, oké, okay, leg je geld dan bij de handen aan de bidden. Maar dus de, de vrijwilligers afdanken en, en betaalde krachten inzetten... ...ik vind het een zeer vreemd, zeer vreemd iets. Dat nou, is beter die uh, vrijwilligers dus, kunnen betalen. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. Het is de wereld op Ondankbaar hè? Ondankbaar, hè? Vrijwilligers ja. afdanken en dan de betaalde krachten in gaan zetten om... Uh... Stapel, haard, stappel, maar nogmaals, beleid, hier hè? is het laatste woord niet. Oh, ja. Ik ga me echt even richten tot Saskia Berkes. Ik ken haar, want een broer van mij is ook opgenomen. Die kom regelmatig. Ik ga haar echt eens vragen van, lucht dat nou maar eens toe... Met redenen omkleed en uh, leg het maar eens duidelijk uit, want het is een zeer vreemd besluit. Ja, goed, geen nieuws, geen uit, goed nieuws, uit, dus helaas. Uit, maar... helaas maar... Ja. Nou, dan gaan we naar het eerste onderwerp. Zeg, we hadden twee interessante onderwerpen. We beginnen met Mainframe en onze gast zijn dus Veronique Holtmaat en André Walraven. Beide bestuursleden. Veronique, jij bent de, de voorzitter ja, van de club. Ja. Hoe lang al? Tweeënhalf uh... um, jaar. Tweeënhalf jaar, ja. En dat bevalt goed? Ja, dat vind ik leuk. Ja? Ja, dat leuk werk. Ja. Ja. Want ik zat zo eens even te grasduin op internet over, over dus, uh, zeg maar, uh, ja, mainframe. Daar kom je toch van alles tegen. Ten eerste, uiteraard, het is een, een ambi-instelling. En ambi, ik moet altijd even het goed zeggen, dat is een algemeen nut beogende instelling. Hè? Ja. En fiscaal heeft dat verder geen consequentie, maar in ieder geval, je bent min of meer belastingvrij uh, vrijgesteld. Ja, we zijn gewoon, dat... ja, gewoon een stichting, Stichting Jong. Ja. Ja. En de stichting heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en doen uitvoeren van passend en eigentijds jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Gorelen. Nou, een hele mond vol. Wat, uh, er stonden twee uh, interessante artikelen ook in het Mames Eentje al van uh, 27 september en een ander van, uh, even kijken, van, van augustus al... En daarin stond ook al dat jullie inderdaad op zoek moesten naar een, een nieuw gebouw van mainframe. Wat is de belangrijkste reden dat jullie daar moeten gaan vertrekken? Want ik denk dan altijd: er is een leuke huisvesting daar, daar kunnen weer luxe appartementen gebouwd worden. Zal ongetwijfeld gaan gebeuren. En jullie willen je onderkomen zoeken hier in de oude logstudio. En ik heb niet veel verstand van ruimtes, maar mij lijkt die niet al te groot. Ja. Dus ik zou zeggen, voordat je daar een definitief besluit neemt, kijk nog eens goed rond en om je heen of dit wel de meest verstandige plek is. Maar waarom moeten jullie weg uit uh, de huidige locatie? Um, dan misschien mag ik heel even terug op, uh, op je eerdere introductie. Hè, waarin je zei van, nou, Mainframe is veel in het nieuws geweest uh, de laatste tijd. Dat klopt, hè, en uh, vaak ook negatief, uh, zei je. Ik wil zeggen dat ik dat wel heel jammer uh, vind als dat zo overkomt. Want dat dient het jongerenwerk niet. Als dat, hè, ja. Zeg maar een beetje ja, ja. Neer zou slaan op het jongerenwerk en op de jongeren... Dan zou ik dat heel erg jammer vinden, want ja, dan maken wij ons als bestuur... maar meer nog de coördinator en heel veel vrijwilligers toch wel heel erg hard voor. Uh, nou, we dan hebben we nu een beetje de gelegenheid om uh, daar onze kant van de zaak te belichten. Dus dat vinden we heel fijn. Ook bedankt voor de uitnodiging uh, daarvoor. Uh, nou, de vraag is van waarom moeten jullie weg... Wij weten al een heel tijdje dat wij in een grote huisvesting uh, zitten. Vroeger, goordenaren weten dat misschien, was het sportinstituut ja. uh, Ooms daar gevestigd. Wordt heel die ruimte benut overigens? Van, ja, die, zijn, uh, ja? Zeg maar, die hebben wij nu, behalve de bovenverdieping, en die is ook vrij groot, uh, ja. hebben wij nu de benedenverdieping helemaal uh, in gebruik voor de jongeren. En hoe, ja. lang, hoe lang zit mijn frame daarin, in dat gebouw? Oeh, weet jij de andere? Jij bent al langer in het bestuur dan nee, ik. Ik, de, ja, ik schat al in een jaar of... of Zeven, acht, ik, zeker ik, ik al, maar dan misschien nog wel langer. Ja. In ieder geval een jaar of acht geleden is dat uh, bestuur aangetreden... Uh, wat, wat wij opgevolgd hebben. Ja, het zeg maar. ja, stichting ja, ja. Jong opgezet. Ja. Um, nou, voor ons is dat eigenlijk hè, een, een hele fijne locatie om te zijn. Het is een mooie plek midden in het centrum. Ja. Goed bereikbaar voor jongeren, maar toch nog een klein beetje in de luwte. Um, eigenlijk verder niemand tot last is, is natuurlijk ook altijd heel erg fijn. De jongeren gewoon hun eigen plek hebben waar ze in en uit uh, kunnen toch wel wat sociale controle uh, is nog bijvoorbeeld um, in het gebouw ook. Weet je, we hebben allerlei ruimtes die we kunnen onderscheiden voor de jongere jeugd, voor de oudere jeugd. Een soort van honk met een bar erin, waar ze televisie kunnen kijken, biljarten, darten. Op de inloopavonden zijn daar wel 30, uh, kunnen daar 30 jongeren zijn bijvoorbeeld. Vaak jongens overigens. In de jongste groep hebben, we bijvoorbeeld de meidengroep op de woensdagavond. Ja. Ja, het is gewoon een heel levendig, heel fijn gebouw waar ze ook wat mogen. Hè. Het is niet uh, uh, zo dat je bij elke spijker in de muur iemand om toestemming moet vragen. Dus het is ook echt hun eigen, ja, ik zeg eigenlijk, eigenlijk gewoon hun huiskamer van de jeugd. Uh, ja. die dus daar ze mogen, ze mogen er best op kleinschalige manier wat verbouwen, bij ja, wijze van ja, spreken. Ja, dat nou, kan. Dat wordt, ja, omdat we ook heel veel organiseren en themaavonden. Uh, er is bijvoorbeeld ook een uh, jeugdcarnaval, uh, is, uh, is gehuisvest in uh, Mainframe. Er komen op een carnaval, veel mensen weten dat niet, maar rond de 6.000 jongeren uh, per carnaval. Dat is natuurlijk een hele grote, grote groep uh, jeugd die er dan gebruik ja. van maakt. Ja. Dus niet alleen maar, zeg maar de vastere kern van jongeren die er hun honk hebben. Er zijn gewoon heel veel verschillende activiteiten door het jaar. Uh, het is, het jongeren. is geen jongeren hangplek. Nee, wij vinden het geen hangplek. Zo het nee. Die, nee. Nee. Ik, zou, ik nee. zou het veel eerder een talentfabriek willen noemen. Een talentfabriek. Ja, een talentfabriek. Want wat, wat, wat wij doen, dat is eigenlijk... ...die jongeren niet alleen maar binnenhalen... ...om ze van de straat te halen, nee. We willen natuurlijk uh, die jongeren kansen geven. En het aardige van zo'n uh, centrum is... ...dat er altijd van alles te doen is. Er uh, moeten dingen georganiseerd worden... ...moeten dingen beheerd worden. En iedereen kan wel wat. Dus die werkers en die beheerders... ...die zijn daar voortdurend naar op zoek. Hè? Wat kunnen die uh, jongens, die meiden... ...en hoe kunnen we die verleiden... Om daar zelf ook een beetje verantwoordelijkheid in te nemen. En daar gaandeweg kleine dingetjes in te leren, die hen helpen. om ook wat uh, ja, meer kans te maken op een toekomst. Ja. Uh, nou, dat doen we natuurlijk op een leuke manier. Uitnodigend, aansluitend bij de dingen die ze zelf leuk vinden. Uh, nou, en daarmee uh, blijft het voor hen ook een plek om uh, met plezier naartoe te gaan. Wat Kun je volgens... een schets geven van de jongeren die daar komen? Wat... Wat voor soort jongeren zijn dat? Het is eigenlijk heel gevarieerd. Want je ziet daar eh, jongeren die, laten we zeggen... die kunnen uit alle milieus komen, maar zich afvragen... Ja, wat moet ik met mijn tijden? Die zich gewoon vervelen. Ja, ja. En eh, thuis eh, naar een voetbalwedstrijd zitten te kijken. Of naar mijn komen en daar met anderen eh, lekker televisie kijken en babbelen. Eh, daar met elkaar dingen doen... Of ondernemen. Dus het is in die zin ook een ontmoetingsplaats. Maar we doen daar ook een educatieve activiteit. Hè? Dus bijvoorbeeld koken met meiden. Uh, hartstikke leuke activiteit. Uh, op allerlei manieren werkt dat door. Hè? Nadenken over wat je eet, hoe je dat bereidt. Uh, wat is goed, wat is minder goed voor je gezondheid. Uh, nou. Dat, soort ja, goed, zijn, hè, dat, dat is de groep die, uh, die, die dat zelf misschien ook een klein beetje kan organiseren. Maar het is gewoon ook een groep jongeren die geen thuis heeft. Hè, niet echt een thuis of iets als, wat ze als thuis ervaren. Ja. Dus dat is dan hun, uh, ja, hun, hun plek waar ze zich thuis kunnen ja. voelen. Waar de ja. werkers ook gewoon hun vertrouwenspersonen zijn. Hè, waar wie ze zich op heb hun gemak voelen. Je die, heb je die voldoende uh, begeleidende personen? Dus jongere werkers, zijn er die genoeg? Um, nou, ze hebben eigenlijk maar een heel klein, uh, klein team uh, van een paar ja. uh, vaste medewerkers. Het zijn een hele grote groep vrijwilligers. Uh, een groep jongeren die uh, zeg maar, uh, altijd bij mainframe zijn gekomen en nu verder zijn. Die zijn nu terug ja. als vrijwilliger uh, ja. een aantal. Het is natuurlijk mooi om te zien hè, dat ze ja. die ontwikkeling uh, door, uh, doormaken. We hebben een kleine groep, beroeps, of, uh, kleine groep uh, beroepskrachten. En uh, ja, het grootste deel... Dat zijn beta vrijwillig. betaalde mensen? Ja, er zijn betaalde krachten. Ja, ervaren uh, jongerenwerkers zijn al, al heel lang actief in het jongerenwerk in ja. Goorlen. Ja. Um, ja. En ja, dat is denk ik ook een belangrijk aspect... van dat het zo goed gaat met het jongerenwerk. Dat is toch eigenlijk ook uh, de verdiensten van deze jongerenwerkers... die de jongeren zo goed kennen ja. en die ja, ze goed precies. kunnen aanspreken. En bij wie de jongeren zich... Want dat is het allerbelangrijkste. bij jongeren moeten zich op hun gemak... ...voelen bij, uh, bij hen. En ik denk dat die vertrouwensband er is... Um, ...en we daarom ook gewoon... ...een, een goed uh, jongerenwerk hebben in, in, in Goorlen. Volgens mij ja, komt... Ja, mijn frame uh, is ook helemaal... sorry is, ja, ook, nee, ...is ook al helemaal geworteld in Goorlen. Ja, dat is de dat kracht is, ook. En, want het ja, uit, het, uit de tijd van vater Eugenius volgens ook, mij. Ja, ja, het ja, van het vater werk, Eugenius heeft nog opgericht. Ja. Het jongerenwerk ja. bestaat ja. al heel lang in ja. Goorlen. En de mensen die er werken... Uh, Sommigen hebben daar ook zelf als uh, vrijwilliger gewerkt, ja. uh, heb ik begrepen. Ja, en zijn doorgestroomd als beroepskracht naar ja. een opleiding. Ja. En, uh... Maar dat is ook ja. het, het, het kenmerkende van, van deze jonge organisaties... het vergelijkt met bijvoorbeeld wat grotere stedelijke organisaties. Ja. Dit is gewoon precies wat je zegt... een organisatie die helemaal verweven is precies. met de goede samenleving. Hmm. Uh, bestuursleden, uh, maar vooral die vrijwilligers, uh, beroepskrachten... Ja. ja, eigenlijk ik zou eigenlijk altijd willen zeggen... we participeren eigenlijk gewoon met het jongerenwerk een beetje mee uh -huh. in, uh, in Goorlem. Ja. Uh, en dat proberen we ook uh, zo goed mogelijk te doen... in de zin van geen dingen overnemen. Hè? Maar daar, waar we zien dat processen tussen jongeren niet zo lekker lopen... nou, er zijn onze jongerenwerkers daar heel snel te vinden. Die zitten niet alleen in het gebouw, maar die gaan ook op ja. ze af. Proberen contact te leggen, vertrouwen te winnen. En op die manier, uh, nou, hier en daar uh, wat gunstige... En uh, positieve uh, feedback te geven of initiatieven te nemen. En uh, ja. ja, op die manier zeg maar een bijdrage leveren. Ook aan de gemeenschap als geheel. Hè? Dus dan ja, ben je in feite niet alleen op jongeren gericht, maar ook op de jongeren en hun omgeving. Ja, ja precies. Want dat, dat, dat vond ik ook het leuke. Hè? Zo van, uh, en dat weten misschien een heleboel mensen niet. Maar als je bijvoorbeeld last hebt van jongeren in jouw omgeving, mm -hmm. uh, hangjongeren of hoe je ze dan ook noemen wilt. En je neemt contact op met mainframe. Mensen van mainframe gaan er naartoe, gaan praten en proberen dat een beetje in goede banen te leiden. Ja, laten we geen gras overheen gooien. Dus jullie gaan erop af om te kijken of je daar, zeg maar door de zaak, wel wat kunt sussen. In ieder geval in goede banen leiden en ze wellicht meenemen richting mainframe. Het gesprek is nu ja. vooral op de huisvesting gericht. Maar wat André zegt, ja. klopt helemaal. Ik denk dat een groot deel van het jongerenwerk ook zeg maar, buiten, buiten het gebouw is. van het Mainframe is. Ja. Bij de scholen, op de plekken waar ze s'avonds zijn. En soms inderdaad ook, ook lastig zijn. Ja. Kijk, en die jongeren, die, daar krijg je echt geen contact mee als die vertrouwensband er niet al is. Het nee. is niet ja. zo, er is een incident. We gaan er eens op af. We stellen ons even zo voor. Het, nee, en, ja, dan, eh, en, en dan ja. Ja, doen die jongeren wat wij dan willen. Zo werkt het echt niet. Nee. Nee, je moet ze inderdaad kennen. En ja. ook op oudjaar lopen ze ook uh, de ja. hele ja. dag uh, op straat om mensen die overlast geven aan te ja. spreken. Ja. Dus ja, er wordt wel... ook uh, vuurwerkvoorlichting gegeven op precies, de, op de ja. scholen door, ja. uh, door de jongerenwerkers. Dat is een van de voorbeelden. Voor, op, maar jullie hebben ontzettend veel. Uh, ik, ik lees even wat de wekelijkse activiteiten zijn. Buurtsport. Enige malen per week sport- en spelactiviteit op in de wijken. Pleintjes, veldjes, sporthallen. Dus ook daar is ja. mainframe actief met, ja. met, met, uh, met jeugdwerkers. Reportage. De meidengroep, dus activiteiten activite voor de meiden uit groep 7 en 8. Activiteiten voor de meiden vanaf 12 jaar speciaal. Jongensgroep, 10 tot 14. Maar die zijn er wat minder dan... De jongens zijn er meer dan, dan de meiden, begrijp ik. Ja. Waar, waar zit het in? Hebben die andere activiteiten gewoon die meer uit? gewoon die dansen? Waar, waarom trekt het meer jongens dan jonge meiden aan? Ja, er zijn allerlei... Uh... ...verklaringen misschien voor... ...maar dat is een beetje gissen... ...en een beetje onderzoek... ...wat daar uh, helpt een antwoord bij te vinden. Enerzijds is dat, dat uh, meiden... ...op de een of andere manier sterker zijn... ...in voor zichzelf sociale netwerken... ...te onderhouden, zeg maar. Die vinden elkaar soms wat makkelijker... Ja, ja. ondernemen soms wat makkelijker... ...en jongens ja, ja. hebben dat vaak wat meer in georganiseerd verband. Ja, ja, ja. uh, plus dat als jonger het niet goed gaat... ...dat het soms wat heftiger uitziet. Ja. Uh, dus dan... Dat geeft dat wat eerder in de ogen van de omgeving ja. een probleem. Um, nou, dat wordt niet altijd begrepen. En dan is het fijn als we ze op tijd zien en nou ja, met hun eigen talent uh, in een constructieve richting helpen. Zoals jullie praten over de jongeren, vind ik het heel betrokken. Jullie hebben mm -hmm. beide niet een achtergrond zeg maar, in het uh, jongerenwerk of zo. Jij bent een uh, actieve moeder die zich bestuurlijk wil inzetten. <lacht> en uh, jij een dito-vader die ook zich wil inzetten voor. Nou, actieve opa. Dat is, nou, dat is, <lacht> okay. Maar ik heb ook uh, jaren. Uh, in het uh, welzinswerk uh, gezeten. Meer in het opperwerk, stadsnieuwing. Oh, dus, maar dus, dus, toch dat, wel, dus toch wel. Toch er wel zijn er raakvlakken. Vlak, ja. En ik werk bij Alvans, social, en uh, bij de sociale studies. En daar leiden we onder andere jongerenwerkers op. Oh, ja. Dus daar is wel enig verwantschap. Kun je dan ook makkelijk ronselen? Zeg maar, als jullie mensen nodig hebben, je nieuwe jonge mensen, <laughs> die even voor de klas gaan staan dus en zeggen, jongens, uh, luister eens even naar André Walraven, ik heb mensen nodig. Lukt dat makkelijk? Of, uh... hoe, hoe bedoel je? Nou, om jongeren binnen te krijgen. Jo jongeren. Ja, studenten, jongerenwerkers. Jongeren werkers. Om deze opleiding. Ja. Oh, studenten die bij ons ja. binnenkomen. Ja. Ja. Nou ja, wij krijgen elk jaar veel studenten binnen. Dat loopt allemaal goed. Mm -hmm. Maar het sociaal cultureel werk is wel het laatste jaar behoorlijk aan het afnemen. Dat geldt voor alle opleidingen in Nederland. Dat echt, heeft... echt waar? Ja, dat heeft ook te maken met hoe overheden dat wel en niet willen subsidiëren. We oh. zien daar wel een, een hele mooie... Uh, nou, vooral omdat die professionalisering... We hadden het dus straks over die verwevenheid met de gewone samenleving. Uh, omdat die verwevenheid met uh, de samenleving niet overal zo duidelijk is. Dat zijn het professionele organisaties... die soms wat losstaan van de samenleving en gewoon werk doen. Overigens goed werk, professioneel werk. Uh, daar is weinig uh, op aan te merken. Maar we zien ook wel dat uh, de laatste twee, drie jaar, uh, er meer gezocht wordt naar een ander type jongerenwerker. Oh. En dan hebben we het over de jongerenwerkers die niet alleen erop afgaan, maar ook ondernemend zijn. Uh, in Rotterdam zeggen ze bijvoorbeeld, ja, wij twijfelen soms, hebben wij nou een jonge ondernemer nodig of een ondernemende jongerenwerker? Ja, ja. Maar uh, dat type, <laughs> ja, ja, daar, ja. daar zijn we op zoek. En dat is ook ja, het type werkers die wij in huis hebben, denk ik. Hm. Zo werkt dat. Even en, kijken, we terug naar de verhuizing, hè? want daar, uh, daar zouden we het over gaan hebben. Ja, <laughs> de ja nou verhuizing. Oké, Jullie zitten nu in het gebouw, hier, uh, achter. De tuin gaat al verdwijnen, begrijp ik, per uh, 1 januari? het grootste deel. Ja. Nou, per 1 januari weet ik overigens niet al, maar er okay. uh, zijn bouwplannen. Hè? Dus ja, hè? Uh, dan moeten we een deel van de tuin uh, inleveren. Helaas, dat is wel ja. jammer, maar ja. goed, dat weten we ook al een hele tijd. Dus, ja. uh, een beetje aan kunnen wennen ja. dat idee. Ja. Maar de aanleiding is eigenlijk het accommodatieonderzoek... Hè, wat de gemeente heeft uh, laten uitvoeren... Ja. Ja. naar alle sociaal-culturele accommodaties. En waarin uh, aan de hand van criteria die bedacht zijn... is vastgesteld, nou ja, als we kijken naar mijn frame... en de beschikbare ruimte die daar is... dan zou je kunnen zeggen wow. dat die ruimte niet optimaal gebruikt ja, wordt. Ja. Uh, en wij bestrijden dat nee. niet echt. Nee. Hè, we hebben dit gebouw ook niet uitgekozen. Dat hebben we gekregen, daar waren we heel blij mee... Oh. Maar ook wij eh, zien wel dat je met een kleiner en slimmer geconstrueerd gebouw eh, ja, meer kunt doen compact in compactere ruimte. Waar denken jullie dan aan? Welke ruimte? Nou, we hebben natuurlijk uh, eens rondgekeken hè? van zijn er ja. andere ruimtes die wij, uh, waar we graag weer zouden willen zitten. Nou, daar zijn wel een aantal van. We hebben ook wel gekeken van zijn er ook gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente Goorlem. Want wij snappen ook dat een, meteen een efficiëntieslag ook uh, wel fijn is, hoewel dat niet... Ja, zeg maar per se, voor ons zou hoeven. Dat zogenaamde uh, programma van ijsje. Ja, met name. Hè, kijk, als wij kleiner gaan zitten... dan geef je vierkante meters terug aan grond en aan oppervlakte. Hè. Dat is natuurlijk gewoon in de exploitatie ook goedkoper. Ja. Dus we hebben dat sowieso allemaal langs elkaar gezet. En ook, hè, wat net al gesuggereerd werd, hier de oude studio. Uh, ja. um, nou, dat zou te klein zijn voor het aantal vierkante ja. meters... wat wij denken nodig te hebben voor het jongerenwerk. Dat is eigenlijk ook geen fijne plek. En ook geen fijne ja. plek om uh, voor de jongeren in ieder geval... Hè. Ja, we, we praten wel in wij, maar we proberen voor de jongeren uh, te denken. Ja. Um, dus als wij uh, het ideale plaatje zouden moeten schetsen... dan zouden we graag uh, een nieuwbouwlocatie hebben. Gewoon het aantal vierkante meters uh, die, uh, die we nodig hebben. 300 vierkante meter zou dat Aans zijn. Aanzienlijk minder dus hè, dan wat ja. we nu hebben. Nu hebben we volgens mij wel nou, 900 vierkante ik, ja, meter. Ja, is dat drievoudig. Maar is er dat tegenwoordig? Is er dat? Is dat te vinden? Hebben jullie zeg maar al alternatieven op het oog... Wij, zouden, wij denken aan de locatie waar nu de wereld is. Eigenlijk dus naast de locatie waar we nu zitten, de basisschool. Mm -hmm. uh, oh. Nu zit daar volgens mij de chameleon uh, nog yeah. tijdelijk in. Ja, ja, ja, dus ja. daar is een aantal keer tijdelijk een uh, basisschool ingevestigd geweest. En volgens mij komt die binnenkort vrij. Ik zal volgens mij al over een week of twee... Um, nou, dat gebouw aan zich, dat zou ook wel geschikt kunnen zijn. Maar wij denken dat het nog beter is om op die locatie... gewoon een compacte voorziening te maken voor de jongeren. Inderdaad, in twee bouwlagen. Dat je niet te veel grond nodig hebt. Uh, de rest van de grond kan gewoon naar de gemeente terug. Want we weten dat de gemeente dat een ontwikkellocatie vindt. Hè, dus daar bedoel, bedoelen ze mee dat ze graag appartementen willen bouwen. Uh, dat is natuurlijk ook inderdaad een hele mooie plek. Dus dan zouden wij naast het... Uh, volgens mij is dat het... Hoe uh, Hoe noemen we dat? Uh, de kerkhof uh, uh, zitten. Ja. Daar zit dan uh, ja. de wilder. Oh, ja. En dan ja. zou de locatie waar de mainframe main nu zit uh, ja. ja. uh, vrijkomen. Maar dus zijn dat... de contacten met de gemeente zijn niet goed? Want in de artikel uh, wat ik bij me staat inderdaad het uh, de wethouder Mario Immink zegt, het is wel jammer dat het bestuur geen gebruik heeft gemaakt van de commissievergadering om hun standpunt duidelijk te maken. Ondanks dat we dat meerdere keren hebben benadrukt, al dus de proactief vethouder uh, van, van Goorlen. En dat er bezwaren zijn tegen het onderzoek naar de verhuizing naar het Jan van Bezo. Hoe, hoe liggen die contacten met de gemeente? Want eigenlijk geven ze een beetje aan: zo van uh, we hadden eigenlijk een brief van ze verwacht met, met, met uh, bepaalde voorstellen. En, en dat. Lukt dan op de een of andere wijze niet? Hoe, hoe, hoe liggen de contacten met de gemeente? Nou, we hebben onze uh, ideeën al op papier gezet. We hebben ook de raad uitgenodigd, uh, recent nog, om, uh, om naar onze plannen te luisteren. Dus daar hebben een aantal raadsleden ook gehoor aan gegeven. Dus dat vonden we uh, heel positief. We hebben trouwens ook de wethouder uh, uiteraard gesproken en ons uh, plan uh, aan toegelicht. Uh, de weg die wij gekozen hebben is om de raad, dat was volgens mij eind september, uh, een brief te sturen met dat wij dat in onderzoek hebben. Kijk, als die locatie uh, meteen voor de hand ligt, dan had de gemeente ja. dat ook wel uh, bedacht. Hè? Dus het is gewoon echt zoeken naar iets wat passend is. En wij kijken niet alleen maar naar vierkante meters, maar naar gewoon wat wij denken dat goed is voor het jongerenwerk. En er komt meer bij kijken dan vierkante meter onderzoek. Dat vindt de gemeente overigens ook. Hè? Dit was echt een vastgoedonderzoek. Mm -hmm. En de wethouder heeft ook gezegd van ja, nee, laten we toch meer vanuit de visie op jongerenwerk en kijken wat... Wij belangrijk vinden voor de jongeren uh, dat al vertalen in... wat moet er dan voor gebouw uh, voor, bijkomen om dat met elkaar goed te bespreken. Uh, wij vinden dat we daar uh, zorgvuldig naar gekeken hebben. Dat we de raad hebben een brief gestuurd. Uh, het college heeft gezegd, nou, dat is inderdaad een goed idee... om naar alternatieven op zoek uh, te gaan. Dus niet alleen maar de oude studio van de Log te bekijken... maar ja. alle andere uh, uh, opties... Um, dus in die zin denk ik dat het contact uh, goed is, uh, dat wij in ieder geval wel uh, de gemeente, met de gemeente um, de afspraak hebben om naar alternatieven te kijken. Uh, wij vinden dat wel lang duren nu. Hè? Ik bedoel, het besluit van het college is eind september genomen. We zitten nu in december en we weten eigenlijk niet wat de gemeente nee, ja, nu op dit, op dit vlak uh, doet of wil. Dus dan is er ja. haast omdat er zo'n onderzoek is. En vervolgens ja, hebben wij in ieder geval de indruk dat uh, de aandacht de, vanuit de gemeente er weer een beetje op weg is. In ieder geval niet voor, voor ons merkbaar ja. Ja. Uh, dat daar nu actie op ondernomen wordt. Ja, we ja. hebben in feite ook gevraagd. Uh, kunnen we niet met elkaar tot een soort trajectafspraak komen? En een aantal ja. stappen. We hebben uh, de voorzet gedaan met het programma van Eisen. Uh, want ja. Dat is de uitgangspunt natuurlijk. Aan de hand daarvan ga je kijken wat wel of niet geschikt is. We hebben drie alternatieven genoemd. Wellicht zijn er meer. Wij zijn altijd bereid om uh, verder te kijken. Ja. Uh, maar als het maar een locatie is die geschikt is... om dat te doen wat we met elkaar vinden wat we moeten doen. Ja. Ja, ja. Zou dat iets te maken hebben met het feit wat ik ook gelezen heb... is dat uh, de wethouder erover nadenkt om uh, het jongerenwerk aan te laten besteden zou misschien kunnen, de gemeente heeft vooralsnog laten weten dat ze die koppeling niet wil maken, maar wij doen het wel. Wij zeggen, kijk jongerenwerk is jongerenwerk en jongerenwerk zonder accommodatie dat is ondenkbaar, ja, ja, ja. dus uh, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar we hebben ook, en ik, ik heb de raadscommissie daar ook uh, op toegesproken... Um, wij zijn wel oh, kritisch. Jij bent dat dus wel geweest? Ik ben je, raad, nee, je, je, je, dat was een later uitspraak. Oké. Die in september die viel. Nou ja, dat had ook een aantal praktische oorzaken. Viel ik niet zo gelukkig. En er is wat misgaan in de uitnodiging. Nou, doet er even niet toe. Um, ik ben de eerste, uh, volgende keer, want uh, Veronique was veranderd, uh, namens bestuur daar uh, en naartoe gegaan. Heb uh, spreektijd gekregen. Graag gebruik van gemaakt. En vooral aangegeven in die spreektijd dat even niet over dat accommodatiebereid... maar over back to basics, hè, de, de nieuwe uh, nota... Uh, aangeven wat daarin staat aan visie en aan uitgangspunten. Ja, geachte college en geachte raadsleden, dat delen wij van harte. Dat gaat over participatiesamenleving, ja. dat gaat over civil society... dat gaat over eigen kracht en verantwoordelijkheid. Nou ja, en al die mooie termen. Ja. Uh, wij denken niet anders... Uh, maar we vinden het wat haaks op dat idee staan... om dan ons min of meer te dwingen als partner van de gemeente... we zijn zo verankerd in de lokale samenleving... om dan als een marktpartij te moeten gaan concurreren met ons werk. Mm. Dat willen we niet. Mm. Wij zeggen, kijk, wij willen goed werk leveren... wij willen ook prestatieafspraken maken, willen we best doen. Dat hebben we overigens in het verleden al gedaan... en we waren daar zelfs de eerste in, in Gorle... We hebben we daar samen nog met de gemeente over meegedacht hoe we dat kunnen doen. Uh, ja, natuurlijk kwalitatief goed werk en het moet effect hebben. Daar geen misverstand ja. over. Maar als we daarover moeten gaan concurreren, dat vraagt een hoop bureaucratie. Uh, ja, wij zijn drukke mensen. Uh, wij zien het nut er niet van in. Nee. Dus doen we iets niet goed... Zijn we te duur, dan moeten we het daarover hebben. Of heeft het te maken met, ik lees hier een opmerking... Stichting Jong is een hele kleine organisatie... met één fulltime en één parttime beroepskracht. Dus, met de geringste tegenwind valt die om. Ook het bestuur beschikt niet over strategisch vermogen... om tijdig lering te trekken uit de grote accommodatie... en liet de zaak betijgen. Nou, dat vind, vind ik al, ik vind ik al een aantijging. Ik aantijing. heb geen idee waar het vandaan komt, maar het kan nog wel. Zwarte Peter op internet. Ja, ja, het is maar... misschien een, een reactie nee, is van, ja, iemand, reactie van, van, ja, van ja, ja. iemand die... Kijk, dit, ja. dit bestuur um, is altijd een compact klein bestuur geweest. Nou, ja. Volgens mij hebben ja. we de laatste acht jaar laten zien uh, wat jongerenwerk is. We hebben altijd een zeer tevreden overheid gehad als, als het over ons werk gaat. Um, ja, het, het straalt er vanaf. We, we, we, we doen het graag. We hebben tevreden jongeren in huis. Het plezier in huis is voelbaar... Uh, wij nemen nog steeds elke nieuwe initiatieven. Uh, dus we blijven echt niet voortkabbelen. Maar afgelopen jaar hebben we gekozen om bijvoorbeeld... meer aandacht te besteden aan jongeren... die nu wat tussen ja. wal en schip dreigen te vallen. Ja. Tussen de AWBZ en uh, de WMO. Hè, ja. Dus mensen met beperkingen. Jonge vluchtelingen. Vluchtelingen. Nou ja, ja. ga maar door. Uh, mensen met schulden. Uh, ja. hè, dus we proberen ook voortdurend die nieuwe doelgroepen in beeld te krijgen. En daar werk van te maken. Ja... Je krijgt ons echt niet zomaar omgeduwd En dat laten we nu weer zien. En het is niet zozeer dat wij dat niet zouden kunnen. Er zitten vier professionals in het bestuur uh, die dat heel wel kunnen. Ja. Nee, juist vanuit je professionele houding zeggen wij... Ja, uh, dit is een overbodige procedure. Dat leidt heel erg af. Laat ons ons werk gewoon goed doen. En uh, ja, bent u dan van plan om een andere organisatie in Gorle dit werk laten doen, terwijl wij zo verweven zijn en u die participatiesamenleving wil, ja. dat begrijpen wij niet ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, We spreken af, we nodigen jullie over een poosje toch nog eens uit, wanneer inderdaad echt de plannen wat meer geconcretiseerd worden en dan Praten we nog eens verder over Mainframe en hoe het allemaal zo gekomen is? Ja. Lijn, we, moeten de we moeten naar de muziek. En ik heb meegebracht een, uh, ja, een beetje een gezellige cd van uh, een kerstcd van Wilke Alberti. En dan zing ik zijn tweetal nummers op, maar we beginnen maar met uh, Last Christmas. Dat is een vertaling van het uh, nummer van Wham. En dat heet dan uh, bij haar Kerstavond. Luister maar eens.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 maar Dit was hier Wilke Alberti. De Nederlandse vertaling van het succesnummer van Wem Last Christmas, maar een beetje langzamer tempo maar klonk wel heel aardig. Dus het is best een aardige uh, sfeervolle Kerstcd. Zeker. Nou, dan gaan we naar Bob Meiling. Gelden verhelden. Mijn eerste vraag: even, wie is nou precies Bob Meiling? Zo, Want nou, we hebben met jou kennis gemaakt in uh, Riel al een keer bij de Commanderie, dacht ik, uh, 24 november. Uh, ja. Je, ja, ja, ja. Klopt. ja maar. maar licht eens even toe voor de luisteraars: wie is, wie is Bob Meiling? Nou ja, um, nou, Bob Meiling, ja, ik woon in Poppel. Maar mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Goorle, dus vandaar dat wij ook, we hebben heel lang in Goorle gewoond. Um, en ik ben uh, lid van het bestuur van Goolse Zaken. Ja. En uh, vanuit die optiek ook uh, wel redelijk betrokken zijn zeg maar, bij de Goorlense gemeenschap, zeker de ondernemende gemeenschap. En uh, zet ik me daarnaast dan ook in voor uh, allerlei vrijwilligersactiviteiten, net zoals uh, bij een buren dat doen. En in mijn dagelijks leven ben ik coach. Coach ik mensen op allerlei levensthema's. Ja, ja. Dus is, uh, vanuit een eigen bedrijf of voederhoediging? Ja, vanuit een eigen bedrijf, klopt, Maar niet vanuit de Hoofdselij of zo? Het is geen Rocks and Rivers uh, activiteit of zo? Nee, of, nee, nee. Ik, ben, ik doe daar wel eens een wandelcoaching, om ja. het zo maar te noemen. Ja. Maar ik ga niet uh, klimmen in bomen, tenminste ja, uh, nog niet. Maar ik hoor net dat dat wel heel erg... Uh, met een ezel is er wat anders, maar het is hetzelfde effect. Ja. Simbol, maar jij was ook toch een beetje de drijvende kracht achter dat uh, zeg maar, uh, glazen huis. Uh. Ja, wij zijn uh, daar een jaar of uh, drie uh, geleden. Uh, is mij gevraagd van goh, uh, wat zouden we nog kunnen bedenken rondom die kerstperiode? Omdat we daar uh, vaak uh, heel weinig activiteit hebben, buiten dan de moonlight shopping. En, en hoezo kwamen ze bij jou terecht? Vanuit nou, jouw coachende activiteit? Of heeft nee, er nee, niks nee, mee te nee, maken? Nee, vanuit de rol uh, binnen Goelse Zaken. Ah, okay. Wij, wij onderne ondernemen zeg maar een aantal activiteiten tijden door het jaar heen. En rond die kerstperiode hadden we eigenlijk nooit iets. Mm. En toen hadden we zoiets van, ja, wat gaan we daar nou mee doen? En toen was dat glazen huis dat was natuurlijk enorm uh, ja. uh, actueel. Ja. En toen riep ik eigenlijk vanuit mijn enthousiasme van... waarom doen we niet gewoon een glazen huis in Goorlen? ja En toen werd tegen mij gezegd van, nou dan rekel dat maar. Ja. En zo is, het eigenlijk, uh, ja, zo, is zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja. Nou, dat is een aantal jaar. hoe lang Hoeveel, hoeveel jaar is het geweest? Uh? We hebben het totaal nu uh, drie jaar gedaan. Dus mm. afgelopen jaar was het... Uh, het derde jaar ja, en ja, tevens ja. ook het laatste. Ja. En jullie sloten aan bij het landelijke thema. Ja, we hebben continu aangesloten ja. bij het landelijke thema en daar dus ook een beetje op mee kunnen liften zeg maar ja. in hun marketingactiviteiten en dat ook door kunnen zetten naar hier toe. En ja. Ze zijn ook destijds vanuit de 3FM hier geweest om wat, wat opnamewerk te doen en met ons mee te doen. Dus het was wel leuk. Uh, alleen ja, nu is het tijd voor een nieuwe activiteit. Ja. Ja. En de opbrengsten gingen naar dezelfde... Ja, de, de opbrengsten gingen uh, destijds naar uh, 3FM, Series Request. Ja. En ja. Um, ja. Ja, ging dus uit de gemeenschap, om het zo maar te zeggen. Ja, want toen stond dat doel stond vast. Hè, dus er werd veel geld, best veel geld opgehaald. Ja, uh, ja, ja. Denk je dat je het succes van de, van de vorige jaren uh, kunt evenaren? Oeh, dat is altijd een hele gevaarlijke vraag. <laughs> um, moeilijk. Moeilijk. Um, op zich is het een leuk initiatief, hoor, overigens daar niet ja, van. Maar... Ja, nou, ik denk dat wij um, gezien de activiteiten die, uh, die dus nu allemaal plaatsvinden... en, en hoe druk de gemeenschap er nu mee is, wat, tenminste wat ik allemaal binnenkrijg wat ik zie... is dat we het wel zouden kunnen evenaren. En ik hoop eigenlijk wel dat we daar zelfs overheen gaan... zodat we ook alle gestelde doelen zeg maar, kunnen bedienen. Ja? Ja, dat hoop ik eigenlijk wel. En hebben jullie ongeveer dezelfde activiteiten als toen rondom het Glazen Huis? Um, ja, buiten dan dat er geen mensen opgesloten zitten. Ja. Ja, ja, ja, en we ja, geen ja, sapjes ja, hoeven te drinken ja. en ja. geen 5 uh, kilo of 6 kilo afvallen. Dat um, zou meegenomen zijn soms. Ja, toch? dat was altijd wel prettig, <laughs> maar dat was ook wel afzien. Ja. Um, ja, we hebben wel een aantal activiteiten die gelijkwaardig zijn, laat ik het zo zeggen. Okay. En er zijn natuurlijk ook wel de, uh, partijen die met on ons mee participeren, die daardoor dus ook allerlei zaken uh, zeg maar, um, ondernemen. Ja. En die hetzelfde zijn als het jaar daarvoor. Het is een heel programma. Dus donderdag, 5 december, dus over een paar dagen dan, uh, opent het Helden Horeca om vijf uur. Ja. En kun je genieten van warme gluurwijn, sfeer komen proeven in de feestent. Ja. En de officiële start is om half negen. En dan de, de goordenaar Johnny Purple, die uh, opent de zaak op een wat ludieke wijze. Ja. Het kan geschaats worden, is toch een, toch een hele happening. Ja, dat kan hebben, dan uh, elke wat, dag. Hè? Elke ja, dag kun ja. je naar die tent om uh, ja. glurbij te drinken om 11 ja. uur ja. of zo. Ja. Ja, ja, ik ja, ja, ik we kwam er net langs, ja, ja. ik zei daar een glazen huis. Maar jij zei, nee, er is niet het glazen huis. daar nee. komt toch een hele tent uh, overheen ja. of zo. Ligt, ja, het ligt, het, ligt er eens dus even toe. Het verschil met het jaar daarvoor was dat er natuurlijk altijd een groot gedeelte was buiten. Hè, dus het was open lucht. En we natuurlijk altijd afhankelijk waren van de weersomstandigheden. Nou, Dat heeft ons ook wel eens genekt, want we hebben ook een keer een activiteit, zeker voor scholen, destijds moeten afblazen, omdat het echt zo ontzettend slecht weer was. Ja. Um, nou, daarvoor hebben we dit jaar gekozen voor een heel nieuw concept. En dat betekent ook dat we dus een heel nieuw uh, look and feel neerzetten. Het neemt niet weg dat we altijd nog een studio nodig hebben, van waaruit we bepaalde activiteiten kunnen doen. Neem meneer Log bijvoorbeeld, die, die werkt natuurlijk ook hartstikke fijn mee en die... Er zijn ook voornemens om wat activiteiten te doen. Daar hebben ze ook een studio voor nodig. Dus dan is het wel zo prettig als dat dan ook aanwezig is. Maar er zit niet continu bemanning in. Um, het hele plein nu uh, is volledig overkapt. dus helemaal volledig overdekt. Zo. En um, dat is wel ontzettend fijn, want dan zijn we dus ook niet weersafhankelijk... en kunnen we alle activiteiten altijd door laten gaan die er zijn. Uh, tevens is het zo dat voorheen, in de voorgaande jaren... wij alle activiteiten ontwikkelden en bedachten... En we nu hebben gezegd en ook hebben gevraagd... aan alle doelen van werk nou eens met ons mee. Ja. Uh, uh, Schakel jullie achterban in. Laat hen ook acties bedenken. En wij stellen ook die tent uh, ter beschikking. Dus wij faciliteren uh, een heel stuk. Maar jullie mogen het doen. En um, nou, dat is uh, uh, zeg maar heel goed opgepikt. Waardoor je dus nu ook ziet dat die tent... eigenlijk van s'morgen vroeg, vroeg vanaf nu of tien, half elf. Maar dat is dan redelijk op tijd. Ja, tot s'avonds uh, gewoon... Compleet vol zit. En die ijsbaan zit ook in die tent? Ja, de, de ijsbaan uh, komt. In, er komt ook nog een soort. Ja, ik weet niet hoe ze zoiets noemen, maar er komt een soort tent voor. Alleen een soort van doek, zeg maar, wat er naar buiten toe uitsteekt helemaal. Okay. En daaronder wordt de ijsbaan uh, gepositioneerd. Uh, wel leuk om te zeggen, we hebben ook schaatsen die ze kunnen Je kunt huren. Dus, uh, dus, men, dus ze kunnen, ja, dus ze wordt hartstikke leuk. En ja, uh, kleinkinderen, André. Ja, die schatten? Schatten. Ja. <laughs> ja, dus het is hartstikke leuk. En uh, dat, dat, we hopen dat daar wat, daardoor ook zeg maar, een continue activiteit uh, ook is. En dat ja. mensen nou ja, met z'n allen meekomen en dan ook nog wat drinken. Want alle opbrengst, of tenminste een groot deel van de opbrengst, gaat dan ook weer naar de goede doelen. Dat is okay. de doelstelling. Daar wil ik ook naar naartoe gaan. Wou jij nog iets anders vragen? Hoe ben, hoe ben je eigenlijk aan die benaming gekomen? Gelden verhelden? Ja, nou, we zaten met ons uh, uh, kernteam, om het zo maar te noemen, te noemen bij elkaar. En uh, om te brainstormen over wat gaan we nu dan doen. En toen hebben we ook uh, heel veel namen uh, de revue laten passeren. Um, ja, dat, het moest toch ook een beetje Goals klinken. Ik ben niet zo goed in Goals. Maar, uh, dus toen kwam dat ineens voorbij gevlogen. En ja, dat, dat raakte iedereen aan. En dan hadden ze zoiets van, ja, dan moeten we het hier ook bij laten. Dan moeten we ook geen andere naam gaan zoeken. Ja. Maar gelden voor onze helden, dat is eigenlijk de onderligger. Ja. Dus het is bedoeld om geld voor de en, helden. En die helden hè, dat zijn dus de vonder, de guldenakker, Frankische driehoek, euh, jeugdvakantiewerk. Ja, ja. Want ik zag bij de Moonlight Shopping afgelopen zaterdag stond inderdaad het jeugdvakantiewerk uh, al geld in te zamelen. Ja, ja. En hebben die al gedoneerd? Is daar aardig weer opgehaald? Is nou, want, de donatieknop uh, al beroerd? Nou, De donatieknop uh, is beroerd uh, door een aantal mensen, zelfs uh, door een aantal bedrijven ondertussen. Ja? Uh, waardoor er ook wel uh, leuke bedragen binnenkomen, maar het is nog niet genoeg. Hè? Dus uh, we hopen dat uh, de mensen en uh, nou, ja, als jullie nog bedrijven weten, de donatieknop weten te vinden. Want uh, die is niet voor niks in het leven geroepen. Maar we zien ook vanuit, uh, vanuit de gestelde doelen, zeg maar, dat zij de acties die zij ondernemen, uh, het geld wat ze ophalen, dat storten ze op hun eigen bankrekening. Maar vervolgens storten ze hem door via onze door. donatieknop. Ja, ja. En dat is wel heel erg prettig, want daarmee kunnen wij straks ook laten zien hoe we ervoor ja. staan als we, als we al beginnen. Ja. Dus dat is natuurlijk hoe, wel heel Hoeveel had je vorig, vorig jaar opgehaald? Vorig ja, jaar we, hebben als, we als, ruim als... 33.000 euro opgehaald. Dat is veel ja. geld, hè? Dat is, dat is veel geld. Dat is veel geld, hoor. Ja, ja. ja, nou. ja we hebben er wel eens uitgerekend. En uh, dat is, uh, nou ja. Per bewoner eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Nee, nee. nee, nee. Uh, En we hopen eigenlijk dit jaar dat... dat, dat uh, want dat is ook de reden dat we dit zijn gaan doen. Dat uh, ook het bedrijfsleven zeg maar, zich veel meer ermee gaat bemoeien. En dus ook gewoon komt doneren... ...omdat het geld natuurlijk weer terug gaat de gemeenschap in... ...zodat ze ook daadwerkelijk kunnen zien waar het ook blijft. Dus stel dat je dit jaar weer zoveel geld ophaalt... ...dan gaat dat verdeeld worden dus over deze genoemde helden. Die vier stuks. En er zit nog een mystery-held bij. Waarom ben je daartoe gekomen? Want ik zou nooit geld nemen op een mystery-guest of een mystery-held. Ik ben blij dat je die vraag stelt... ...want die vraag is ons al meer gesteld... ...en dat hebben we ondertussen ook al een beetje aangepast... We hebben toen bedacht van er moet een mystery doel komen om het een beetje spannend te Span, houden. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, terecht de, de terechte vraag die je ook stelt en wat, wat ook aan ons terug is gegeven van ja, weet je, ik ga niet geld zomaar weggeven. En ja. Jammer, want eigenlijk moet je in het grotere geheel denken en niet alleen ja. maar aan je eigen doeltje of doel. Ja, ja. Uh, want volgend jaar kun jij zomaar het doel zijn waarvoor het uh, ja. gedaan wordt en ja. dan hoop je dat ja. de andere doelen ook gewoon met je meewerken. Maar we hebben nu gezegd van, nou, we gaan al die die mystery doelen die er over zijn, die, uh, dat wordt één grote mystery pot, zeg maar daar mag je geld op storten en uiteindelijk gaat narrato wordt dat geld verdeeld over de mystery doelen die er dan zijn. Is daar een bepaalde formule voor of wie, wie, wie, wie doet dat? Want straks ga je verdelen. Ja, dat Want is ook zeg maar het, het ja. geld ophalen. Er is een speciale jury opgericht. Zeg maar, ja. uh, dat lijkt me toch wel een spannend en verantwoordelijk werk. Hè? Ja, het, het best dat is wel lastig. Zorg dat het op de goede plek terechtkomt en inderdaad in de, in de juiste maten verdeeld. Ja, nou, het is natuurlijk zo voor de, voor de hoofddoelen, de vier hoofddoelen. Daar ja. hebben we een jury voor in het leven geroepen. Om, uh, om die doelen te kiezen. En die zijn hoe, heb je, hoe heb je die gekozen, die jury? Hoe is dat gegaan? Ja, die hebben een, de mogelijkheid gekregen... net zoals met het Zongfestival... Uh, uh, uh, om punten ja. uit te delen. Ja. Uh, alleen zijn ze onafhankelijk van elkaar... hebben ze daar een lijst gekregen per mail. En daar mochten ze hun... Maar Hebben jullie zelf die juryleden benaderd? We hebben van... een aantal mensen benaderd... die dus niks met de des alle doelen te maken hadden. Dus het moesten ja, er los ja. van staan. En... Geen dubbele petten op, en nee, heel transparant. Pattern, en, los, uh... los van alles... En gevraagd of zij dan de jury wilden zijn in dit verhaal. En dan hun punten wilden toekennen. En van daaruit is gewoon een top 4 ontstaan. En die, daar zijn we het in eerste instantie voor gaan doen. En de rest bleef over. En, uh, en als, die, die, die, die vijf of vier doelen. Ja. Uh, hebben die mensen ook aangegeven wat ze met het geld gaan doen? Ja, de vonder? Uh, komt het in de grote pot? Of gaan we nee, er nee, iets nee, specifieks nee, specifiek uh, mee doen? speel Nou, het is belangrijk om te zeggen wat er met het geld gebeurt. Ja. Uh, wij beheren het geld. Het doel krijgt uh, niet zomaar geld uitgekeerd. Nee. Nee, nee. Zij, moeten, zij hebben aangegeven wat zij graag zouden willen hè, met, met dat geld. Ja. Uh, okay. Dus op het moment dat, dat, uh, uh, dat zij dus zeggen, van, nou, we hebben het doelbedrag bereikt... wat we dus hè, nodig hebben om dat, uh, daar die investering voor te doen... mogen zij die investering doen en wij zullen die factuur betalen. Okay. Dus het is niet zo dat zij van ons geld krijgen... zodat het geld zomaar ergens naartoe zou kunnen worden gesluist. Dus het moet echt besteed worden aan dat doel. Geef eens een voorbeeld. Wat... Nou, het, de Guldenakken bijvoorbeeld, hè, om daar ja. maar even uh, op aan te haken. Die heb ik gezegd, we willen graag een tovertafel. En een, tover, een tovertafel. tovertafel. Ja. Een tovertafel. Dan leg je je hand op en dan komen er allerlei kleurige figuren. Stond er straks ja. in de krant. Ja, hartstikke leuk. Uitgebreid uh, gelezen. heb ook, het niet uh, zien. <laughs> Nee? Nou ja, moet je ja. even opzoeken, maar het is ja. hartstikke mooi ja, initiatief. Top. En het ja, is ja. ook, voor, he, de mensen, ouderen en zo worden daarmee gestimuleerd. En in de guldakken. Ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke mooi doel, want het ja. is een enorme uh, groep mensen die je daarmee zou kunnen bedienen. Maar hetzelfde geldt voor, nou, neem het jeugdvakantiewerk. Je uh, zij moesten natuurlijk ook verhuizen van uh, locatie. En, uh, en dat kost ontzettend veel geld, om dan al je spulletjes die uh, je iedere keer nodig hebt, uh, ergens op te slaan. Dus het zou hen heel erg goed uitkomen als daar wat geld naartoe gaat. Zodat ze dat geld kunnen besteden in de zomer weer aan die kinderen. En, de, ja. en zij dus een minimale eigen bijdrage hoeven te betalen. En anders zou die bijdrage omhoog moeten. Nou, dat ja. willen we eigenlijk zien te voorkomen. Ja. Dus zo hebben we, die doelen hebben dus hun doel gesteld. En uh, op basis daarvan heeft de jury ook gekeken van... Nou, wat is dan voor mij uh, uh, het doel wat de meeste punten zou moeten krijgen? Mm -hmm. ja, het stond keurig geformuleerd hoor. Heeft jouw club of vereniging eigenlijk al heel lang nieuwe materialen nodig? Heeft jouw school echt behoefte aan een moestuin om de lessen in de praktijk te kunnen uitvoeren? Of kan het activiteitenprogramma in jouw bejaardenhuis echt een opfrisbeurt gebruiken? Misschien zijn jullie al heel lang aan het sparen om dit te kunnen verwezenlijken. Lukt het niet om geld bij elkaar te krijgen? Dan word jij onze held. Op zich is het ja. natuurlijk een zeer nobel initiatief. Ja. Ja. Maar nou, dat geldt bij elkaar. Ik las ook ergens van, even kijken, uh, uh, je kunt dus uh, allerlei activiteiten op... Wat dacht je van een, een heldenbroodje, een ja. heldenbal, ja. heldenbier, heldenluchtje? Ja. Ja. Deze specialiteiten zijn nu in Gorle en Riel Wat zijn dat voor dingen? Nou ja, we hebben natuurlijk ook bedacht van, hoe krijg je nou uh, die ondernemers... Uh, zeker uh, rondom dit plein en zo uh, er meer bij betrokken... zodat ze ook meedoen, in, zeker ook in die periode... Uh, ...zij ook een beetje in het daglicht komen te staan... ...maar vervolgens natuurlijk iets afdragen... ...zodat het, het geld op een goede plek komt. De gehaktbal wordt nu een heldenbal. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat zijn natuurlijk supergoede ballen bij uh, ja. Van Hest... ...als ik het zo mag zeggen. Per ja, ja, ja, die... ja, ja. bal betalen ze dan ja, een bepaalde Ja, Ik dacht ook veel heldenbierreleksjonkers uh, zal. Worden. Nou, dat hoop ik wel. René uh, die zei, van, ik hoop dat het, uh, dat, dat plaats gaat, vinden. Ik. ik. zal er een leuk biertje voor neerzetten. Um, en, en ja, om, om ervoor te zorgen... ...dat er toch nog wat extra geld uh, deze kant in komt. Want er is okay. gewoon echt heel veel nodig... Uh, maar meer nog om hen er ook bij te betrekken. En we hopen dat dat zo'n effect heeft dat het volgend jaar nog groter daardoor wordt. Hè, dat er nog meer ondernemers gaan zeggen ja. van nou als je nu bij mij een uh, broek koopt dan wordt het een helderbroek en dan krijgen wij zoveel <laughs> nou, enzovoort. Ik noem maar iets. Maar zo als, zei... je, als je al die goede doelen bij elkaar optelt, wat moet de actie dan opbrengen? Ja, heb je een streefbedrag. Nou ja, goed streven. 33.000. Tenminste nou, vind ik het bedrag van vorig het, jaar evenaren. Het zou mooi zijn als het wat hoger ligt. Ja? Want dan kunnen we alle doelen uh, ook bedienen. Dus we willen ja. eigenlijk graag dat... Uh, kijk, de, de, de, de, de organisaties hebben natuurlijk nogal wat gesteld hè, qua wat ze zouden willen. Bijvoorbeeld een riel, uh, daar willen ze een of ander speeltoestel. Nou, die zijn echt niet goedkoop. Nee. Dus uh, we zouden het fijn vinden als daar uh, het bedrag toch nog wat hoger uitkomt. Nou... We hebben dit jaar ten opzichte van de jaren daarvoor... Uh, hebben we gelukkig aan de voorkant zeg maar, een aantal kosten afweten te dekken. Waardoor we hopelijk ook wel uh, zeg maar, wat hoger uit kunnen komen. Ja. Okay. Maar goed, uh, we zijn nog steeds afhankelijk van, uh, van derden. Ja. Yeah. En hopen dat die dan nou, onder andere dit programma luisteren, maar nou ook in allerlei kranten enzovoort. Ja, maar en dat, ik telde ook dertien bedrijven als sponsor. Een, ja, een 13 dat ontzettend veel. Dat is best ja. wel veel, ja. ja. Nou ja, goed, we beginnen in februari maart weer met het nieuwe alles op te zetten. En ja. Ja. Nou ja, als je ja. ziet wat erbij nodig is, dan is, ja. dat, dan is dat ook heel veel. Ja. Ja, ik, vond, ja. ik vond het glazen huis ook altijd een happening van je welst. Ja. Met, met de uitgebreide tenten vanuit de commanderie Er hing wel een bepaalde sfeer. Ja, ja nou dat, dat had gaat nu weer gebeuren. Dus ik, ik hoop dat je het toch weer kunt herhalen. Ja, het het wordt gelukken. spectaculair, dat vinden wij. Spectaculair. Ja, je moet je voorstellen dat de tenten die gaan zeven meter de lucht in Dus het wordt echt Zo. wel hoog en groot. En, uh, dus, dus het wordt wel meer. Dat is wel wat we ook graag willen. Maar Bob, wat kunnen bedrijven nu doen? Hè? Als er nu iemand luistert en die zegt van god, ik vind dat interessant en leuk. En ja. goed ook voor mijn bedrijf om misschien ja. publiciteit mee te maken. Wat, ja. wat, wat kunnen nou, ze nou dan sowieso doen? Sowieso kunnen ze een mailtje sturen aan info.gelderverhelden.nl. Of even kijken op de website gelderverhelden.nl. Nou, daar zit een doneerknop, kunnen ze sowieso doneren. Maar als ze zeggen van nou, ik zou nog graag iets anders willen betekenen. Dan als ze mij even een mailtje sturen op dat adres. Dan neem ik direct contact met ze op. En dan gaan we kijken hoe we dat in kunnen passen. Maar we hebben gewoon heel veel geld nodig. Ja. Dus uh, ja. iedereen die zich daartoe geroepen voelt. Elke euro is er één. We hebben nog anderhalve minuut of zo ongeveer. Ja. Zo snel gaat een uur voorbij. Maar ik had toch nog een vraag, Bob. Um, uh, hoe heb je zeg maar de niet gekozen doelen? Ja, die, die mensen heb je toch moeten teleurstellen. Ja. En ja. onder andere, ik zelf uh, ben actief in de hobby-show's. waar ja. ook wij hadden ons aangemeld als uh, geldverheld. Ja. En we werden afgewezen. Ik denk, gat Jan Domen. Hij komt ja. nog op bezoek. We zullen een verantwoording roepen. Ja. Nou. Dus waarom wordt de een zeg maar, uh, toegekend en wordt de ander afgewezen? Nou, jullie zijn niet afgewezen. Jullie zijn, uh, zijn onderdeel geworden van de mystery-doelen. En uh, op basis van de feedback, oh, zeg kan, maar... Dat kan altijd nog. Kan dus nog zouden als mystery-doel... Oh, okay, ja, ja, ja. uh, maar ge... er zijn wel doelen die afgewezen zijn. Hè? Ja. Dus we, je moet je, ja. je voorstellen, we hebben 30 doelen gehad en er zijn er 21 van overgebleven die voldeden aan de voorwaarden die wij gesteld hebben. Doelen die afgewezen zijn, moet je denken aan kwamen niet uit Ghora en Riel, komen bijvoorbeeld uit Tilburg. Oh, nou, Daar vind ik op zich een, een, een redelijk argument. Hè? Dus je zo, moet uit tegen lokaal gaan. gebeuren. Dus ja, uh, ja, dan ja dus dat, dat zijn voorwaarden. Maar ander, dan moet je, dan je toch denk ik de zaken goed beargumenteerd uh, weergeven, anders zou het heel de, moeilijk. Anders zouden toekomstige gevers zelfs kunnen denken volgend jaar van bekijken. Oh, ja. zijn. Moeten eruit. Zeg het er al uit. Nee, we zijn er nog niet uit. maar uh, ja, is het begint. Nog 30 seconden. Mensen, dit was het. Zo snel gaat een uur. Dit was de Godse Kring. We bedanken onze gasten. We nodigen ze nog een keertje uit. En ik bedank de luisteraars voor het luisteren. En graag dat volgende.